De geest van de Asplaats Er heerste een grote droogte Er viel geen druppel regen. Alles wat gezaaid werd verdroogde onmiddellijk nadat het ontkiemd was De mannen die het bos ingingen om te jagen kwamen keer op keer zonder buit terug Veel dieren waren omgekomen van de honger En anderen hadden het droge gebied verlaten op zoek naar voedsel en water er stierven dat jaar veel mensen. Op een ochtend zei Karuta tegen zijn vrouw. Madiro, ik ga op jacht. Wat denk je te vangen? Geen idee, maar we moeten het blijven proberen. Dat is beter dan niks doen en wachten tot onze kinderen doodgaan van de honger. Ga dan maar. Karuta ging op weg, het uitgedroogde gebied in. Het gras was verdord. En aan de bomen was geen blaadje te bekennen. Het hete zand deed pijn aan zijn voeten, maar Koruta zette door. Hij moest iets eetbaars vinden, al was het maar een slang. Midden op de dag voelde Coruta dat hij niet meer verder kon. Hij had honger en de hete zon maakte hem duizelig. Coruta ging in de schaduw van een grote moendoboom liggen en viel meteen in slaap. Na een tijdje werd hij wakker van een vreemd geluid. Wat was dat? De wind? Coruta keek om zich heen en zag niets. Coruta keek omhoog en daar zag hij ze. Bijen? Bijen, het zijn bijen. Dat betekent honing. Coruta sprong op. En danste van plezier, want hij had honing gevonden. Eindelijk iets eetbaars. Hij pakte zijn bijl en net onder de ingang van het bijennest maakte hij voorzichtig een gat in de stam. Al gauw kon hij de honing zien. De honingraten stonden keurig naast elkaar en hadden een prachtige gouden glans. Eén voor één haalde hij ze uit het bijennest en legde ze op een stuk boomschors. Het water liep hem in zijn mond... Er was genoeg honing om met het hele gezin een week van te eten. Korota brak een stukje honingraad af en proefde. Hmm. hmm, verrukkelijk is dit. Ongelooflijk lekker. Toen hij genoeg honing had, maakte Coruta het gat in de boom dicht met een stukje boomschors en bond het vast met een stuk touw dat hij om zijn middel droeg. Hij had niet alle honing meegenomen, zodat de bijen in de boom bleven en nieuwe honing zouden maken. Coruta Zzzz... liep naar huis met de honing op zijn schouder hij voelde zich geweldig wat zouden ze blij zijn hem te zien maar vlak bij zijn huis dacht hij ineens als mijn gezin een week kan leven van deze honing hoe lang kan ik er in mijn eentje wel niet mee doen deze gedachte bleef in zijn hoofd hangen sterker nog het ging er gewoon niet meer uit. Als ik het nou niet vertel, weet niemand dat ik honing heb. Wat zou het heerlijk zijn om alles zelf op te eten. Langzaam maar zeker begon hij een hekel te krijgen aan zijn vrouw en kinderen. Waarom zou ik ze eigenlijk van mijn honing geven? Ten slotte zitten zij maar thuis te niksen, terwijl ik me door bijen heb laten steken. Terwijl hij verder liep, maakte Koruta een plan. Na zonsondergang sloop Koruta zijn huis in. Zijn vrouw, Madiro en de kinderen sliepen al. Koruta deed de honing in een kruik en maakte die dicht met een lapje stof. Door het lapje stof stak hij een rietje. Daarna ging hij naar buiten en begroef de kruik op de plaats waar ze altijd de as van hun kookvuur neergooide. Alleen het rietje stak nog boven de grond uit. Die nacht kon Kuruta niet slapen. Hij was bang dat zijn kinderen op de asplaats zouden gaan spelen... en de honingkruik zouden vinden. Urenlang lag de man te woelen in bed. Ineens kreeg hij een geweldig idee. Kuruta begon in zichzelf te lachen. Zo'n goed plan vond hij het. Daarna draaide hij zich om... en deed alsof hij wakker schrok. Kuruta... Kuruta, wat is er met je? Uh, ik heb gedroomd. Was het een goede of een slechte droom, Kuruta? Uh, ik weet het niet. Mijn bed, bed, bed over grootvader... ...heeft me in mijn droom bezocht. Echt waar, Kuruta? Maar Tiro wist dat het een goed teken was... ...als je voorouders je in je slaap kwamen opzoeken. Kuruta, heeft hij iets gezegd? Over regen of zo? Nee, schat... Hij zei alleen maar... Speel niet op de asplaats. Waarom zou hij dat gezegd hebben? Zou hij daar misschien begraven zijn? Denk je dat echt? Als dat waar is, Kuruta... kunnen we met hem praten... wanneer we iets nodig hebben... of iets willen weten. Dan kunnen we naar de asplaats gaan... en het aan hem vragen. Kom, laten we onmiddellijk gaan. Niet zo ongeduldig. Als je de grote geesten gaat bezoeken... Moet je jezelf vervoerlijk aankondigen. Van palen en doornentakken maakte Koruta en zijn gezin een laag omheining rond de asplaats. Daarna strooide Koruta wat offergaven rond het rietje, snuiftabak en wat maïsmeel. Toen begon hij te zingen. Vader Masviheva, vader van Zimbabwe, vader van Koruta, we hebben uw getrommel gehoord. We hebben uw gemompel gehoord. Hier is het weinige dat we hebben, meer hebben we niet. Wat weinig voor ons is, is veel voor u. Zodra we meer hebben, zullen we meer doen voor u. Koruta deed zijn ogen dicht, zoog aan het rietje en bleef ondertussen het liedje neuriën. Af en toe keek hij omhoog, zodat hij de honing beter kon doorslikken. Na elk slokje zuchtte hij en zong verder... We hebben uw getrommel gehoord. We hebben uw gemompel gehoord. We volgen uw getrommel. We volgen uw gemompel. En zo ging Coruta een hele tijd door. Ten slotte stond hij op en liep het huis in. Madiro en de kinderen kwamen nieuwsgierig achter hem aan. Maar Coruta zei geen woord. Toen Madiro haar man wat avondeten wilde geven, zei Coruta: Geef het maar aan de kinderen. Zij hebben het harder nodig dan ik. Maar Tiro was verbaasd. Dit was de eerste keer dat haar man niet wilde eten... zodat de kinderen meer zouden hebben. Kuruta, je moet toch fit zijn als je morgen weer op jacht gaat? Ach, het komt door mij dat we kinderen hebben. Hoe kan ik dan opeten wat zij nodig hebben om in leven te blijven? Zo ging het voort aan elke dag. Kuruta ging vroeg in de ochtend jagen... en kwam s'avonds moe en hongerig thuis... Maar hij at niets van de mais die Madiro had klaargemaakt. Zodra Madiro en de kinderen klaar waren met eten, gingen ze allemaal naar de asplaats. Kuruta zong zijn voorouders toe, terwijl Madiro en de kinderen geknield om hem heen zaten. Er was nu heel weinig meer te eten. De kinderen werden met de dag dunner en zwakker. Met Madiro ging het al niet veel beter. Ze konden bijna niet meer lopen. Terwijl Kuruta. ...steeds dikker en dikker leek te worden. Elke avond kwam hij uitgeput thuis... ...maar zodra hij met zijn voorouders gesproken had... ...was hij weer zo fit als een jonge gazelle. Eerst dacht Madiro dat Koruta die kracht van de geest kreeg... ...om beter te kunnen jagen. Maar toen hij elke dag opnieuw met lege handen thuis kwam... ...dacht ze bij zichzelf... ...zo gaat het niet langer. Ik zal zelf maar eens met die geest gaan praten... Hij zou toch niet willen dat onze kinderen doodgaan van de honger? Zodra Karuta de volgende ochtend vertrokken was... ging Madiro met haar kinderen naar de asplaats. De kinderen protesteerden. Alleen hun vader mocht de rituelen uitvoeren. Ze waren bang dat de geesten boos werden... en dat ze dan allemaal dood zouden gaan. Dood gaan we toch als we niet gauw iets te eten krijgen... zei Madiro. Ze nam wat snuiftebak... strooide wat maïsmeel rond het rietje... precies zoals ze Karuta had zien doen... Ze knielde, deed haar ogen dicht en begon te zingen. Vader Masviheva, vader van Zimbabwe, vader van Kuruta, moeders van mijn moeders, vader van mijn vaders. Hier ben ik met ons vlees en bloed. Wat kan ik doen om ze in leven te houden? Ze zoog aan het rietje. Niets. Ze neuriede het liedje... En zoog nog een keer Daar kwam de honing Die was zo zoet Dat de tranen in haar ogen sprongen Ze kon bijna niet ophouden met zuigen Toen ze van de schrik was bekomen Haalde Madiro het lapje eraf En keek in de kruik Honing Er zit honing in de kruik Ze gaf de honingraad aan de kinderen En verstopte de rest van de honing in de keuken Coruta kwam daar toch nooit Madiro nam een leeg kruik, vulde hem met water en as en begroef hem op de asplaats. Tegen de kinderen zei ze dat ze niets mochten verklappen aan hun vader. Ze gaf ze wat water en stopte ze in bed. Voor het eerst in lange tijd konden ze weer goed slapen. Vlak na zonsondergang kwam Coruta thuis, moe en hongerig als altijd. Heb je iets gevangen, Coruta? Ik weet niet waarom de geesten nog boos op mij zijn. Niets aan te doen. Hier is wat maïsgat. Eet wat. Ik eet niet zolang de kinderen nog honger hebben. Dat weet je toch? Maak ze maar wakker. Het is tijd om met de geesten te gaan praten. Madiro maakte de kinderen wakker en bracht ze naar de asplaats. Kuruta knielde voor het rietje. Strooide wat snuiftebak, wat maïsmeel, Zong het liedje. Bukte... ...en zoog aan het rietje. Kuruta schoot omhoog, trok een heel vies gezicht. Hij hield zijn adem in en keek geschrokken naar zijn vrouw en kinderen. Die keken hem onschuldig aan. Wat is er, Kuruta? Hebben de geesten geantwoord? Zeg me, wat hebben ze gezegd? Kuruta kokhalste, sputterde en begon vreselijk te hoesten... Hij hoestte en hoestte, hield zijn borst vast, alsof hij bang was dat hij open zou scheuren. Mmm, water! Water! Zijn gezicht was vochtig van de modder, tranen en braaksel. Hij dronk gretig van het water dat zijn oudste dochter hem had gebracht. Wat is er toch, lieve schat? Wat hebben de geesten toch gezegd? Kom dicht en verdwijn! Diro liep snel het huis in. Zodra ze Koruta niet meer kon horen, lachten ze tot de tranen over haar wangen liepen. Binnen rolden de kinderen over de vloer van plezier. Sinds het begin van de grote droogte hadden ze het niet meer zo gelachen. Mathiro hield ineens een vinger tegen haar lippen, want ze hoorde voetstappen van haar man. De kinderen werden stil en bleven op de grond liggen alsof ze vreselijke honger hadden. Koruta kwam binnen. Hij durfde zijn vrouw en kinderen niet aan te kijken. Kuruta hoopte dat zijn vrouw hem iets te eten zou geven. Maar het leek erop dat dat niet zou gaan gebeuren. Kuruta kuchte en mompelde. Hm, mm, lieve schat, heb je iets te eten voor me? Een, een heel klein beetje maar. Natuurlijk, lieve schat. Je hebt al zo lang niets gegeten. Ze deed wat eten op een houten bord en gaf het aan haar man. Misschien zullen de geesten je morgen helpen. Al sturen ze maar een slang op je pad. De kinderen hebben zo'n honger dat ze alles zullen eten. Dit jaar vragen we niet om luxe dingen, zoals melk, rundvlees of honing. Toen Koruta het woord honing hoorde, liet hij zijn bord uit zijn handen vallen. Het beetje eten dat erop lag, rolde tussen de koude as in de haard. Zijn de geesten zo boos op je, dat je niet eens meer mag eten, Koruta? Koruta gluurde naar zijn vrouw, maar ze had haar aandacht lang weer bij haar werk. De kinderen rolden over de vloer. Koruta vroeg zich af of ze dat van de honger of van het lachen deden. Zwijgend stond hij op en vertrok. Koruta schaamde zich diep. De volgende dag kwam hij thuis met een stukje boomschors vol honing. Diro danste en de kinderen zongen. We hebben uw getrommel gehoord. We hebben uw gemompel gevolgd. Kuruta wist niet wat hij moest denken. Had Matiro hem nu door? Had zij die as in zijn kruik gedaan? Hij wist het niet. Matiro zei er nooit meer wat over. Zou het dan toch het werk van de geesten zijn geweest? Vroeg Karuta zich af.